Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij protesten in Parijs heeft de politie meer dan 160 mensen aangehouden. Bijna 400 betogers kregen een bekeuring... omdat ze demonstreerden waar dat niet mocht. Betogingen bij overheidsgebouwen op de Champs-Élysées... en bij de Eiffeltoren waren verboden. Er waren verschillende betogingen in Parijs. En vooral bij de klimaatmars was veel commotie... doordat zogenoemde black-block-activisten zich ernstig misdroegen. Vanochtend waren er botsingen met de politie bij een betoging van...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 Het weer vanavond droog en helder. Minima van nacht tussen 8 graden in het noorden en 15 aan zee. Morgen zonnig met maxima van 23 graden op de wadden tot 27 in Limburg. In de loop van de dag vanuit het zuiden bewolking en een enkele regen- of onweersbui. Vanaf maandag hooguit 20 graden en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de scheidsrechters en sieren.